Lange reportages, freaky items, open deuren en verrassingen. Alles komt aan bod. U bent weer bij woord. De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. Even in vogelvlucht wat er gaat komen deze nacht. Marian Minnesma van Stichting Urgenda. Wederom de nummer 1 in de trouw duurzame top 100. Schrijvers dragen voor. <coughs> Sorry. <coughs> nou, dit... <coughs> Ik heb nog een, een kuchknop ergens. Nou, dit overkomt me echt nooit. Nou, wat ik al zei, schrijvers... Nou, wat is hier aan de hand? Ik moet bijna mijn collega vragen om de rest van de tekst te doen. Laten we maar gewoon beginnen met het eerste item. Uh, ja, hé, hey Klaas. Nou, mijn stem die valt gewoon weg. Wat vind je daarvan? van? Oh, een beetje water misschien. Nee, wat we een goed wel idee. Wel. Je gaat water halen. Nou, we gaan nog eens even verder. Uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, Sinterklaas verhaal met Paulus de Boskabouter. Film Joris Evans onder de loep en we beginnen met Tony van Verren. Die is geboren in 1937 en overleden in 2000. Een beetje jong, 62 jaar. En hij maakte na met een langlopende radioserie Tony van Verren ontmoet. Waarin hij bekende Nederlanders interviewt. Het programma baart opzien omdat Van Verre zijn eigen stem, dat had ik hier beter ook kunnen doen, uit de opnames knipt, waardoor alle aandacht op de gast gericht is. En vannacht in Woord hoort u de eerste twee afleveringen uit een twaalfdelige serie Ontmoetingen die Van Verre had met Simon Carmichelt. Heerlijk, een watertje van collega Klaas Drupsteen van NCRV. Dus Tony van Verre die had een ontmoeting met Simon Carmichelt. Dat had hij wel uh, vaker in die tijd, in 1977. Het is dan ook niet de eerste keer dat Carmicheld en van Verre tegenover elkaar zitten. En zeker ook niet de laatste keer. En vannacht hoort u bij Woord de eerste twee afleveringen uit een twaalfdelige serie ontmoetingen. Het is een bijdrage <coughs> van de Vara. Ik weet niet of ik uh, zeven uur ga halen. <laughs> en de eerste aflevering dateert van mei 1977. En de vaste Vrijdagnachtluisteraars die hebben vast... hier en daar al eens een keer een dergelijk pareltje langs horen komen. Luistert u naar <coughs> Tony van Verre ontmoet. Simon goed. ik heb het gehaald. Ja, daar gaat hij. Op 7 oktober 1913 wordt in een bovenhuis aan de Loosduinse Kade 206 in Den Haag... Simon Johannes Karmichelt geboren. Tweede zoon van Herman Karmichelt en Jeanne Bik. Broertje van Johannes Simon. Korte tijd later verhuist het gezin Karmichelt naar het westeinde. Daar was een heel groot huis. Dat had mijn vader dat gekocht, dat huis. heel groot oud huis...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 Maar mijn moeder had een niet te betomen energie. En die wilde dus zelf ook iets doen. En die kwam trouwens uit de familie van zakenmensen. Hè? Waar allemaal mensen die winkels dreven. Haar zuster heeft eigenlijk die winkels gecreëerd van Wulfse en Wulfse. Dat, haar zuster met haar man samen dan. En mijn moeder wilde dus ook een zaak hebben. Dus is daarom voor, is die winkel opgericht die ik mij nog zeer goed herinner. Omdat...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 Van planken op een oude, ja, dat was een oud een oude looprek, een babybox. Daar letten we dan planken op en dat was het toneel dan. En daar schreven we dan zelf, ja, mijn broer schreef daar vooral uh, teksten voor. En dat traden we ook allemaal op. Ik had daar heel weinig in de melk te brokkelen in die vereniging, want ik was de jongste. Mijn broer was vier jaar ouder dan ik, die had kennelijk de leiding.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 de brave vrouw. Ze heeft zich niet vergist. Een schelmse carrière was begonnen. O, oh, in de aanvang ging het somtijds toef... en viel de kwinkslag wel eens in het water. Die vroege gein. Ik moest erom lachen later... want zelfs herinnering stemt mij niet droef Als schaterend schiep ik een klein bedrijfje... waar de cliënt een mopje kan bestellen. Ik scherts maar voort. Ik kan ze niet meer tellen bij dag of nacht. Ik bak een vrolijk schijfje... Al mijn agressies kan ik in dit vak profetelijk tot jeukpoeder vermalen. Maar zou ik daarbij wel de tachtig halen? Als dat gelukt, ben ik een monterwrak. Heb ik herinneringen aan. Uh, maar ook aan dat oude huis. Want dat huis was veel te groot eigenlijk voor ons. En dat klinkt nu heel vreemd, maar er stond het dus, hele etage leeg eigenlijk. En uh, mijn moeder, die, die had daar alle mogelijke mensen ondergebracht. Uh, niet uit winstbejag, maar uit een uh, soort goedhartigheid. Mijn grootmoeder hadden we in huis, die had dus een hele etage, de eerste etage. En dan hadden we nog een broer van mijn vader in huis. Dan hadden we nog een tante in huis, dat was een nicht van mijn moeder. En dan hadden we nog een juffrouw in huis, die bij ons woonde, dat was juffrouw Kerling. En dat was al een oude juffrouw die mijn moeder had leren kennen in haar meisjestijd, dus voordat ze met mijn vader huwde. Toen was ze namelijk lesjuffrouw bij de singelmaatschappij. En dat was dus eigenlijk in de eerste tijd van de naaimachines. En uh, die werd, de naaimachine werd toen eigenlijk voornamelijk gekocht... door wat rijkere mensen. En die kregen dan les hoe ze die machine moesten bedienen... en hoe ze daar allerlei fratsen mee konden uithalen die niet zo voor de hand lagen. En dat deed mijn moeder, toen ze een jong meisje was. En dan ging ze bij al die dames en op bezoek en gaf dan les. En dat waren over het algemeen, daar heeft ze er een heel meeslepend over te vertellen. Een van haar klanten was de moeder van Victor E. van Friesland. Want als die naam viel... Later, en dan zei ze, ja, ik heb die jongen nog wel gekend. Dat was toen al een uh, reizige heer geworden met grijzend haar. Ja, dat, die jongen, die Victor, die heb ik wel gekend. Die zag ik wel eens in de tuin lopen. Dat waren hele rijke mensen namelijk. Die woonden ergens op het Scheveningsweg. Hè? En ik herinner me toen ik de... de Huygensprijs kreeg, die in Den Haag werd uitgereikt... Toen geschiedde die uitreiking, waar zij ook bij was... in twee aan de gemeente toebehorende panden in de Javastraat. Dus in twee van die immens grote herenhuizen naast elkaar. Die waren van de gemeente, die zijn nog van de gemeente. Daar was die uitreiking en daar was ook het feest na. En toen zei mijn moeder weer... Ja, ik ken dit huis wel, want ik heb hier vroeger al, bij de Singermaatschappij heb ik hier lesgegeven. Toen woonden dus in dat immense pand twee mensen. Meneer en een mevrouw. En dan een immense hoeveelheid personeel, uiteraard. En dat heeft ze toen ook aan een... Ik weet niet meer aan wie. Ik geloof dat ze dat dan van Friesland, die er die avond ook was, heeft uitgelegd. Hoe dat daartoe ging in dat huis. En hoe ze daar uh, zes mensen hadden om het zilver te poetsen. Hè? Dit soort uh, stukken Haagse geschiedenis... die kon mijn moeder zeer voortreffelijk oproepen. Ze kon erg goed vertellen, trouwens.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 maar op een hele andere manier. Mijn moeder was zeer optimistisch, extrovert. Hè? En mijn vader was zo nu en dan zeer zwaartillend... en een beetje pessimistisch. En omdat hij pessimist was, stond hij ook in de familie bekend... als iemand die erg wijs was. Want pessimisten die krijgen bijna altijd gelijk. Dus wat dat betreft is dat hij heel goed. Hè? Maar het was een man die... Eh... Ik ben wat dat betreft eigenlijk als schrijver uh, iets heel bijzonders. Want ik ben geloof ik de enige schrijver in Nederland zonder vaderprotest. Hè? Je behoort eigenlijk een enorm vaderprotest te hebben. Maar dat heb ik helemaal niet. Want mijn vader was een erg aardige man. Die op geen enkele wijze probeerde zijn meningen aan ons op te dringen. Of zich op te leggen aan ons. En... Uh, hij, was, hij had een soort, ja, een soort merkwaardig soort zelfparodie had hij, hè? Dat herinner ik me vooral later, toen ik zo'n jaar of 16 was, Dan had ik een kamer, toen woonden we niet meer in het oude huis. Toen woonden we in de Druivenstraat in Den Haag en dan had ik een eigen kamer. En dan had ik wel eens een meisje op bezoek hè? bij mij op de kamer. En uh, dat was in die tijd al iets heel geavanceerd als je dat had. Hè? Want dat mocht eigenlijk toch niet. Je moest bij die mensen, meestal bij de mensen in de kamer blijven zitten. Maar dan herinner ik me dat als, als ik daar dan met dat meisje in die kamer zat... dan werd er op de deur geklopt op een gegeven moment. En als ik dan die deur opendeed om te kijken wie dat was... dan was dat mijn vader die met een blaadje met thee voor de deur stond. En dat was een complete parodie die hij daarop gaf van de bescheiden man die de thee bracht. Hè? En dan eerst klopte. Dat, uh, dat zijn van die dingen die je bijblijven, die je vooral visueel bijblijven... omdat ze inderdaad komisch waren. Maar hij, uh, hij was dus in die hele familie van ons... was mijn vader in zover een beetje een buitenbeentje... omdat hij de enige uh, socialist was in die club. Hè? Het waren verder echt allemaal middenstanders... Hè? En de middenstanders die waren over het algemeen nogal vijandig tegenover, dat, tegenover de sociaaldemocratie. Daar stonden ze vijandig tegenover. En vooral later, toen dat fascisme in Duitsland begon op te komen... Hè, euh, en dan had je verjaardagen bij ons thuis. Hè, en dan kwam... Ja, kwamen alle familieleden en kennissen. Maar dat waren allemaal van die, ja, wat je burgermensen, hè. Mensen die winkels hadden of... En die voelden allemaal niets voor dat socialisme, hè? En mijn moeder, die verdacht ze dan allemaal van fascistische sympathieën, hè? Waardoor die... En aangezien mijn moeder niet iemand was die de mond hield... Want dat lag niet in haar aard. Die was uiterst agressief, hè? Waren die verjaardagen waren een soort veldslagen? Nee? Dat begon met een glaasje, maar dat was al spoedig van. En ruzie over mussert, en ruzie over. Hitler, en ruzie over Mussolini, en zo ging dat. Nee? En er plaats stond mijn moeder, als ze allemaal weg waren, nog met vlammende ogen midden in de kamer. En dan zei mijn vader, die zei. Ach, mens. Begin dat toch niet aan. Hè? Die was meer, ja, iets zoals ik eigenlijk ben. Hè? Ik ben ook een soort, een soort weegschaal. Hij had ook zo'n natuur van, ja, God, wat ken je dan? Nou, die mensen geven toch niks veranderen. Hoe zou je dat proberen? Hè? Maar mijn moeder was zeer strijdbaar, waardoor de verjaardagen niet zo feestelijk verliepen op de duur. In 1939 trouwt Simon Camichelt met Tini de Gouy, die na enige jaren opleiding in de Parijse haute couture... redactrice is van het Nieuwe Modeblad. De eerste ontmoeting tussen Camichelt's ouders... en hun aanstaande schoondochter, enkele maanden daarvoor... verloopt op welhaast klassieke wijze. De vrouw waarmee ik nu 37 jaar getrouwd ben... die had ik dus leren kennen en... Uh... Ja, ik had het idee van, dat was het wel. En uh, na een tijd dacht ik, ik zal ze haar dan ook eens aan mijn ouders voorstellen. Dus op een middag kwam ze thee drinken. Ze hadden haar dus nog nooit eerder gezien. En dat was een beetje stijve visite. Hè? Mijn vader en moeder zaten zo eens te kijken in de kamer. En na een tijdje, nou ja, was de visite afgelopen, ging zij weg. En ik zat alleen in de huiskamer. En mijn vader trok zich met mijn moeder terug in de keuken. En na een tijdje kwam mijn vader kennelijk door mijn moeder gestuurd. Ging naast mij zitten. En zei toen... En dan moet je je voorstellen dat ik nou 37 jaar met die vrouw getrouwd ben. Die zei toen... Jongen, wat zie je in die vrouw? Dit is voor mij altijd een symbool geweest van de volstrekte nutteloosheid... van ouderlijke bemoeienissen met de keuze van hun kinderen. Dat slaat op niets. Ik bedoel, als ik er nu aan denk van, jonge, kom wat zie je in die vrouw? He, dan <lacht> denk je, ja, hij was wel gestuurd natuurlijk, hè? Want ik klapte natuurlijk meteen dicht. Ik dacht, van, hiermee is de conversatie ten einde. En hij keerde terug naar de keuken. Waarschijnlijk om mee te delen dat, dat niet geholpen had. Maar ik ben niet min dus met die vrouw getrouwd. En uh, ja, dat was in een tijd... Dat was in 1939. Kort voor Doro, Dat je... Tegenwoordig is het ook weer zo dat mensen zich ook wel inrichten als ze gaan trouwen. Met uitzondering van een aantal beetje alternatieve jongeren. Maar de gewone jongeren die moeten allemaal een en moeten allemaal piekfijn in orde zijn. Maar in mijn tijd was toen die sfeer waarin ik zat, ik was toen journalist geworden inmiddels, en ik zat veel in toneelspelersfeer, de kunstenaarsfeer en zo, was dat zeer burgerlijk om je echt in te richten. Dat, dat deed je niet. Dat was afstotend. Wat je deed was dat je bulletjes bij elkaar zitten Dus haar bulletjes en mijn bulletjes. En uh, nou, dat was het dan. En mijn vader en moeder die hadden ons van allerlei dingen aangeboden. Die wilden ons een abonnement geven. Dat wouden we niet hebben. Die wilden ons ook een... Mijn vader had zijn spaarzaamheid uh, belegd in huizen. Die hadden een heel mooi huis voor ons. Daar wou we niet in. Wat wij bouwen was uh, op een hele smerige etage wonen in Den Haag... in de Muzenstraat. Dat was in, namelijk in het centrum. Maar dat was wel een straat die huis-aan-huis -huis bordelen had. He, dat was dus niet een van de meest chique straten van Stravenhagen. Maar wij vonden, daar moest je wonen. En nou woonden wij bovendien als, uh, in een, op een etage die je toen heel makkelijk kon krijgen, want er stond uiteindelijk genoeg leeg. Hè? Maar toen we daar een tijdje wonen, toen bleek dat dat vroeger ook een huis van vrolijkheid was geweest. Waar waarschijnlijk een zondige vrouw had gewoond. Want dan werd bijvoorbeeld s'nachts om drie uur, werd er plotseling gebeld. <kling> en dan ging ik mijn bed uit. En dan deed ik die deur open. En dan kwamen er een groot aantal door alcohols kennelijk ver verhitte mannen met flessen in de hand danste naar binnen, terwijl ik ze niet kende. Maar, en dan zei ik, ja, maar ze woont hier niet meer. Hè. En dan was het uiterst moeilijk om die mensen weer weg te krijgen. Hè. Dat, dat heeft een ruime tijd geduurd. Wij gingen daar wonen, niet te min. Mijn vader en moeder hadden daar grote bezwaren tegen, maar we deden het natuurlijk toch. En <coughs> mijn moeder die gaf ons toen als geschenk een naaimachine van de zingermaatschappij, want dat was de beste naaimachine. Dat was goed, dat was een heel grote koffer naaimachine. Niet zo koket klein als het je het tegenwoordig hebt, maar een bakbeest van een ding. En dat kregen we dus, maar mijn vrouw die gebruikte die naaimachine, zelden of nooit. En wij zaten wel heel kort bij kas. En wat deed ik dus... Ik zette die naaimachine in de Lommert, in Den Haag. Het was heel moeilijk, dan moest je dat ding vervoeren achter op de fiets. Dus je kon niet zelf fietsen, je kon je fiets dan als een soort handwagen gebruiken. En dan, dat kring, dat zetten we dan in de Lommert, kreeg ik 60 gulden op. Wat in die tijd een heel behoorlijk bedrag was. En dan kwam mijn moeder op bezoek, na een tijdje. En die zei, waar is toch de naaimachine, die zei mijn moeder dan... Die keek dan varsend om zich heen. En dan zei ik: Die staat in de lommert. Nou, dat was voor mijn moeder iets. He. De zondeval was dat. He. Het idee dat je iets in de lommert zet. Dan, riep, dan zei ze: Wat heb je ervoor gekregen? Dan zei ik: 60 gulden. Dan zei ze: Herman geef die jongen 60 gulden. Mijn vader die haalde dan zondag zijn zo punt op vijf, de fuurslag, gaat bij zestientjes. Haal hem. Eruit. Nu zei ik goed, ik dacht op die manier ben, heb ik die 60 gulden weer, anders had ik hem er toch niet uit kunnen halen. Nou, en dan haalde ik hem er inderdaad uit. Dat deed ik dan wel. Maar ja, na een half jaar was er weer een situatie waarop we zeiden: wat zetten we in de Londerd? De naaimachine. En dat is zo vaak gebeurd, en telkens heeft mijn vader dan weer zuchtend die 60 piek op tafel gelegd, dat mijn moeder tenslotte op een uiterst praktische wijze heeft gereageerd. Die zei, moet je luisteren, ik heb het idee dat die naaimachine niet helemaal aan jullie besteed is. Ik zei, nee, daar heb je gelijk in. Tenminste, behalve dan de Lommeltwaarde die die heeft. Toen zei ze, nou weet je wat ik zal doen? Ik zal hem van jullie kopen. Dus ze kocht hem toen voor de prijs die zij daarvoor betaald had. En tot het eind van de dagen heeft ze die naaimachine gebruikt. Ja, wat een mooi verhaal, hè? U hoorde in een bijdrage van de VARA... Tony van Verre ontmoet Simon Carmichelt. Eerder uitgezonden in mei 1977. Volg Woord via Twitter of Facebook. Hiervoor is alle informatie te vinden op www.vpro.nl Woord. Ik ben blij dat hij het zegt. Ik heb ruim 20 minuten de tijd gehad... om de kuchknop te vinden. <laughs> u luistert op Radio 1 naar Woord. En als u nou van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren... hier gedurende de nachtelijke uren... ga dan even naar onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. En u kunt zich dan inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling in uw mailbox. En om naar die pagina te gaan, hoeft u trouwens bij Facebook zelf geen account te hebben. Want het is gewoon een openbare pagina. Dus facebook.com slash woord.nl Ik heb hier een cd voor me liggen. Uh, Leen Alleen. Alles is uitgevoerd door Leen Jongenwaard. En in dit geval is ook diezelfde tekst dan weer geschreven door Tony van Verre. En uh, u zult wel begrijpen dat ik heb gekozen voor het nummer Grote Probleem. Ik weet totaal niet waar het over gaat, maar alleen de titel al leek mij voor vannacht voldoende. Ging naar een feestje, kwam thuis in de nacht. Stuk in mijn kraag en een kater die wacht. Kruip in mijn bed, bed is leeg, dat is mis. Moet terug naar het feest omdat mijn vrouw daar nog is. Grote problemen. Lopen uit de hand Grote problemen Grote trammeland Breng een visite aan mevrouw de Bruin Echtgenoot, komt thuis, ik vlucht in de tuin Sluit door de bosjes, krap over het gazon Blijkt dat ik wegvlucht in zijn pantalon grote Grote problemen lopen uit de hand. Grote problemen, grote trammeland. Ga naar de bios, een film zonder pit. Flirt met een dame die rechts naast me zit. Ik neem haar hand, zeg dat ik van haar hou. Ze zegt dat is goed schat, want ik ben je vrouw. Grote problemen lopen uit de hand. Grote problemen. Grote trammeland. Ga naar een feestje, ontmoet daar een stuk. Ik denk, beste jongen, daar loopt je geluk. We dansen is steeds zwoeler, maar dan loopt het mis. Blijkt dat het vrouwtje een mannetje is. Grote problemen. Lopen uit de hand Grote problemen Grote drammeland. Ga naar het strand Lekker water meneer Duik in de golven Wel zeventien keer Eén keer te veel en dat zult u beamen Want ik kom boven Zonder broek broekamen Blote problemen Lopen uit de hand Grote Grote paniek op strand. Grote paniek op strand. Grote paniek, paniek op strand. Leen Jongewaard met grote problemen. Een tekst van Tony van Verre dus. We gaan verder met Simon Carmichelt... in een aflevering van Tony van Verre ontmoet. En hierin vertelt de schrijver onder meer over zijn eerste baantjes. Altijd leuk, ga u zelf maar na. Carmichelt, van wie een tachtig titels op de markt verschenen en die werd vertaald in het Engels en het Duits... begon zijn carrière een kleine 55 jaar geleden. Als dichter. Hij is dan tien jaar oud. En ik maakte hele lieflijke, vriendelijke gedichtjes. En uh, een aantal van die gedichtjes heeft mijn broer, die zeer muzikaal was... op muziek gezet. Al heeft hij liedjes van gemaakt... Ja, dat waren van die versjes. Daar was echt voor geen cent kwaad bij. Hè? Maar ja, je wou, ik wou mezelf gedrukt zien, natuurlijk. Net als iedereen. Je wilt het kwijt. En dan had ik. Toen was ik, op, was ik een jaar of. Nou, dertien. Ja, of dertien, denk ik. En toen had ik een schoolvriendje. Die jongen heette Smit. En die jongens' ouders. Die hadden een, een drukkerij. En die gaven zo'n. Uh, Zo'n huis-aan-huis blad uit. Hè? Zo Niet voor Den Haag, maar voor Voorburg, meen ik. Voorburgs nieuws en advertentieblad. En uh, de jongen had ook een. Thuis had die vader een schrijfmachine. En die jongen die typte dan die gedichten voor mij. Dat vond ik al iets geweldigs. Dat was net of ze al gedrukt waren. En toen heb ik gezegd. Een van die gedichtjes heb ik toen aan haar meegegeven. Een heel lieflijk gedichtje over. Uh over bloemetjes en zo, hè. dit soort onderwerpen... of over de lente ging het nou. En die heeft hij toen meegenomen naar zijn vader en moeder... en gevraagd of dat in dat blad mocht. En ja, het kwam erin. Dus dat was een geweldig iets voor mij. Hè. Dat ik nou eindelijk eens iets gedrukt had... in het advertentieblad. daar ben je zo verschrikkelijk trots als je dat voor het eerst gedrukt ziet. Hè. Dus op deze weg verder gaande gaf ik die jongen toen een tweede gedicht mee. En dat had ik op school gemaakt, over school. En dat gedicht, dat begon, dat was eigenlijk meer een spotversje. Euh, als ik voor de volgende klasse zak, op, of populairder, als ik bak... dan zal mijn vader vloeken. en ik zal daar dan tegenin, wel enigszins beschroomd van zin naar de argumenten zoeken. Zo begon het. En dat nam hij toen mee. En toen zei hij, nee, mijn vader en moeder willen dat er niet in hebben. En toen kwam ik bij hem thuis en toen zei ik, ja, mag het er niet in? Toen zei die mevrouw, die zei tegen moet je eens luisteren. Er staat, dan zal mijn vader vloeken. Maar een vader gaat zijn kind toch niet voor in vloeken? Toen dacht ik, ik ben hier in op een verkeerd adres ik. Dus dat was het laatste wat ik dus in dat blad geplaatst kreeg. Toen heb ik nog... Wij waren lid van de Haagse dierentuin... en dan had je een blad dat heette de Tuinkroniek. Dat kreeg je eens in de maand als je lid was. Ik dacht, kom, waarom niet in de Tuinkroniek? Ik stuurde dus in de Tuinkroniek. En toen stuurde ik vijf verzen naartoe. Toen was ik al een jaar of 14, 15, denk ik. En tot mijn grote ontzetting werden ze geplaatst, maar in de kinderrubriek. Die werd gedreven door een dame die zich Tante Ellie noemde. En die daar ook een uiterst kwetsend commentaar bij had geschreven: Van. Uh, Simon is een schoolhater en zie nu toch fijne. Ik werd daar enorm in betutteld, dus dat was een vreselijke ervaring. Hè? Dat was niet wat ik precies. Ja, die versen stonden er wel in. Maar uh, niet op de manier waarop ik had gehoopt. En mijn grote wens was, mijn groot verlangen was... omdat ik ook in de schoolkrant toen uh, stukjes schreef en verhaaltjes schreef. Mijn helden waren eigenlijk die mensen die in de krant zo'n dagelijk stukje schreven. Nee? Wij hadden dus het volk. Dat was AB Klerenkoper op Roergekant. En uh, in de Telegraaf schreef toen Johan Luger... Die schreef ook van die dagelijkse stukken. En dat waren eigenlijk de mensen waarvan ik dacht... ja, als ik dat nou eens uh, kon bereiken. Hè. En ik dacht, daarvoor moet ik dus zien bij een krant te komen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het ook in die richting heb gezocht. En uh, ik heb eigenlijk nooit het ideaal gehad om, uh, om boeken te schrijven of zo. Dat helemaal niet. Maar wel om te proberen of ik ooit eens zo'n dagelijkse rubriek zou mogen schrijven. Yeah. <laughs> Omdat zijn ouders hem uitermate geschikt achten voor de handel... wordt Simon Carmichelt ingeschreven als leerling aan de Handelsdagschool... op het Stadhoudersplein. Hij blijft in de tweede klas zitten, verlaat de school... en probeert dan bij het dagblad Het Vaderland... een journalistieke loopbaan te beginnen. Ja, daar kon je dus naartoe. Ik ben er gewoon op, op, maar eens een keer naartoe gestapt... toen ik op school mislukt was na drie jaar... Ja, ik was dus in jaar 17 en uh, ik had een groot plakboek met alle stukjes uit de schoolkant en stukjes uit uh, de Tuinkroniek, dan de vers uit de Tuinkroniek en, en dat soort dingen. En ik was dat dus uh, nu gaan, ja, gaan solliciteren en ik had een gesprek gehad met iemand van, uh, van, met twee heren: de een was de directeur en de ander was uh, de, de hoofdredacteur. En nou, die hebben me toen een poosje aangehoord en. Uh, ik heb toen mijn plakboek achtergelaten, opdat ze dat zouden kunnen lezen. En ik had toen de indruk dat ik was aangenomen. En dat ik daar de volgende dag dus als leerling mocht beginnen zonder salaris. Maar volontair noemden ze dat toen. Maar diezelfde avond kwam er een man op een motorfiets met een pakket... en die gaf uh, een pakje af waarin mijn plakboek zat... en een briefje dat ik niet hoede te komen... Dat was een immense klap. Ik weet nog wel hoe vreselijk dat was. He? Ik weet ook nog precies hoe ik daar verslagen in die huiskamer zat. Ik dacht, ja, maar ik dacht toch dat ik nou daar mocht komen. En mijn vader die zei, zie je nou wel, jongen... zonder opleiding lukt dat helemaal niet. Ik heb het je altijd wel gezegd, hè. Somber, vader. Heel somber. En ik dacht... Heel gek, hè? ik ben een jonge jongen. Ik was inderdaad een jongen van 17. Uh, ja, ik berust hier niet in. Hè? Ik ging in het telefoonboek kijken. Ik wist hoe die directeur heette. Die man woonde in Wassenaar. Dat was helemaal geen vriendelijke man. Dat was een enorme brollaap. Ik belde die man thuis op. En zei tegen die man: Ja, maar moet u eens luisteren, meneer. Maar ik ben bij u geweest en ik had het idee dat u. En die man die zei: Nou, ik moet je helemaal niet hebben. En donder op, jongen. En stormen niet thuis en zo. Maar ik bleef doordauwen hè. Ik bleef doordouwen bij die man. Zolang dat die man tenslotte zei: Nou, kom dan maar morgen. Ik weet het nog. He? Dat was niet erg hartelijk. Maar ik dacht: Nou, ik heb het toch voor elkaar. Ik ga toch de volgende dag naartoe. En ja, dan kom je op zo'n krant en, en je weet eigenlijk niks, hè? helemaal niets. En niemand bemoeide zich ook met dus, uh, je, dus je liet er maar zo'n beetje om. Maar na een tijdje had ik daar dan een paar vaste punten gevonden, mensen die bereid waren mij iets te laten doen. Hè? En zo heb ik dan de eerste bibberige stappen gezet op die weg. Na een maand of vijf ben ik er dus uitgegooid. Want ze gooiden die jongens er allemaal een tijdje weer uit. Ze hielden er één of twee. Maar toen uh, werd de Haagse editie van Het Volk, nu Het Vrije Volk... Het dagblad vooruit, dat werd enorm uitgebreid. En die hadden dus mensen nodig. En toen heeft Voska mij als jongste verslaggever aangenomen. En daar heb ik erg veel geleerd, omdat je daar... Uh, ja, Voskuil gaf je alles en nog wat te doen. Dus dat was heel goed voor je opleiding. Van 1932 tot 1936 werd Karmichelt onder toeziend oog van K. Voskuil... bij de vooruit. Vergaderingen, branden, moorden en rechtbankverslagen. In 1936 wordt hij toneelcriticus en columnist. Zijn eerste rubriek heet Kleinigheden. Een fragment uit de eerste. Een krantenlezer is een veeleisend mens. In zijn dagblad wil hij zowel het grote dagelijkse nieuws... als de kleinigheden uit de buurt vinden. Bij het kamerverslag alleen kan hij niet leven. En hij voelt zich tekortgedaan als de krant onvermeld laat... dat zijn buurman een te water geraakt jongetje door handreiking redde. Indien hij bepaalde liefhebberijen heeft en een overigens heel geschikte Nederlander... een daarmee de strokende redenvoering houdt... die bijvoorbeeld de titel... Heeft de goudvis gevoel voor humor zou kunnen dragen... dan wenst hij dat het door hem uitverkoren dagblad... van die reden een verslag brengen zal... dat in uitvoerigheid... de geachte spreker naar de kroon steekt. In 1940 verschijnt Carmichels eerste bundel op de markt... 50 dwaasheden. Samengesteld uit even zoveel kleinigheden... Carmichaels moeder voert op geheel eigen wijze een promotiecampagne voor het boek van haar zoon. Nou ja, dat uh, was heel touchant, want dan ging ze dat boekje, dat, dat had natuurlijk geen enkele belangstelling, want niemand kende mij. Hè? En uh, zij ging dan in Den Haag de boekhandels af. En dan, zei ze, dan ging ze die boekhandel binnen en dan zei ze tegen die man... Uh, heb u uh, het boekje 50 Dwaasheden van Simon Camichel?" Dan zei die man... nee, mevrouw, ik ben nooit verhoord. Dan zei mijn moeder, dat is heel dom van u, want dat is een heel goed boek. En dan verliet ze het pand weer. Hè? En dat vertelde ze me dan. En dan zei ze... ja, maar weet je wat het is... Een enkele keer hebben ze het en dan moet ik het telkens weer kopen. <laughs> die zelfspot had ze dan ook wel weer. Want ze zat een heel stapeltje, dat heb ik dan ook van de geërfd. Van, uh. Maar kijk, wat ze, zij had, uh, zij vond het wel leuk. Ze zei, uh, wat jij me hebt gegeven is dat ik, dat ik nooit meer mijn naam hoef te spellen in winkels, als ik iets bestel. Maar ze vond het... Ja, wat ik nou schreef, daar vond ze niet veel aan, eigenlijk. Hè? Dat wil zeggen, ze vond het alleen leuk... als ik iets over de kinderen schreef. Dat vond ze leuk. Maar ja, die andere verhalen... En ze begreep ook niet dat je daarmee je brood kunt verdienen. Dat vond ze eigenlijk heel vreemd. Want uh, zij woonde in Den Haag en wij dan in Amsterdam na de oorlog... toen ik bij het Parool ging werken. En zij had het principe dat ze me nooit opbelde. Ze zei, als je belangstelling voor me hebt, dan merk ik dat wel. Dus ik moest haar opbellen, wat ik een uitermate goed systeem vind. Hè? Voor oudere mensen is dat heel goed. En de enige keer dat ze me dan opbelde, was... Ik deed toen behalve die dagelijkse rubriek ook nog een heleboel andere dingen. Ik schreef over toneel en over film en over alle mogelijke dingen. Ik had het dus heel druk. En dan kwam het wel eens voor dat ik het zo druk had... dat ik die dag dat stukje niet kon schrijven. En dan stond dat stukje er niet in. En dan melden ze me op, want dan dachten ze dat ik ontslagen was. He? Dan dachten ze, zie je het nou wel? He? Ik heb het altijd wel gedacht. En dan zei ik, nee mensen, huis, wees maar niet bang... Ik had het gewoon een beetje te druk en daarom bestaat het er niet in. Maar anders belde ze me nooit toe. Maar dat was zo'n beetje haar, uh, haar opvatting daarvan. Uh, ze was nou niet dat je. Uh, ze was er niet zo verschrikkelijk kapot van. Hè? Ze was wat dat betreft uh, moeilijk te intimideren. Hè? Ik weet nog wel toen ik vijftig jaar werd. Hè, toen hebben een uh, aantal vrienden van mij hebben in, uh, hier in Amsterdam. Een arts. Feestelijke lunch aangericht. Met allerlei en dergelijke. Er was zo'n trompettenkorps. En allemaal toestanden. Het was echt leuk hoor. En daar was hij ook. Hè? En nou, na die lunch. toen. Eh, pakte ik haar naar het station. Want ze ging weer terug naar Den Haag. En. Eh, toen zei ze tegen me. Nou. Ze hebben je wel in het zonnetje gezet. Het lijkt wel of je honderd werd. <laughs> en dat was een typische manier waarop zij op die dingen reageerden. Niet geïmponeerd. Jan is, dus, was vier jaar ouder dan ik. En uh, was erg goed op school, in tegenstelling tot mij. Was erg ondernemend, ook in tegenstelling tot mij. Want ik was niet zo ondernemend. Ik was een beetje, ja, een beetje sloom, vrees ik. En uh, was ook een jongen die uh, allerlei dingen met veel succes deed. Hij, was, hij deed Zijn schoolopleiding was erg goed en ging daarna studeren... Hij heeft economie gestudeerd. Hij, is, hij heeft zijn doctorandestitel gehaald in de economie. Hij was dus een, eigenlijk op, heel, heel geslaagd. Was hij. Maar daarnaast had hij ook allerlei gaven. Hij was muzikaal. Hij kon echt goed schrijven. Maar zijn schrijven was dus niet in de, in de sfeer van de fiction. Hij schreef meer artikelen. Hij heeft echt veel artikelen geschreven. En hij heeft ook veel recensies gezeven, muziekrecensies... en hij is uh, economisch redacteur geworden van het volk... een aantal jaren voor de oorlog. Dat was, hij zat dus in Amsterdam en ik zat in Den Haag. Maar ja, onze relatie toen we jong waren, was het natuurlijk zo... zo'n jongen die vier jaar ouder is en die dan ook... Uh, zoveel beter slaagt in alles dat is natuurlijk vrij moeilijk om je dan enigszins staande te houden... Hè? Als, als jongste. Hè? En eh, ja, dat heeft natuurlijk onze relatie wel beïnvloed. Want eh, ik voelde me toch altijd een beetje de mindere... Hè? De, de jongen die het allemaal niet zo goed kon. Hij kon het veel beter, hè? Maar het merkwaardige was dat ik daarin dan weer erg veel steun van mijn vader had. He? Die dan weer zei. Als mijn broer dus. Uh, zich een beetje geringschattend over mij uitliet. dan zei mijn vader, die zei. Ik herinner me dat nog altijd. Je zult eens zien, zei mijn vader. maar toen was ik misschien een jaar of zestien he? Je zult eens zien. Hij gaat later nog een heleboel boeken schrijven, zei mijn vrouw. Terwijl er geen enkele reden was om dat te verwachten op het ogenblik. Want wat had ik nou helemaal op papier gezet? Hè? Een paar versjes over de herfst en over de lente en zo. Maar hij, had hem, hij voorspelde dat. Maar dat deed hij misschien ook om mijn broer een beetje te... een toontje lager te laten zingen. Maar dat was natuurlijk wel moeilijk om je naast zoon energieke jongen, zo'n extra jongen. om je dan overeind te houden, ja. Tijdens de bezetting wordt Jan Carmichelt, wegens het verlenen van hulp aan Joodse medeburgers, door de Duitsers gearresteerd en geïnterneerd in het kamp Vught, waar hij omkomt. Jaren later schrijft Simon Carmichelt, naar aanleiding van die gebeurtenis, het gedicht In de trein in de trein. Bij Vught dacht ik... hier is broer Jan gestorven. En ik zag mijn vader met zijn oud gezicht... rood opgezwollen toen het doodsbericht... zijn late leven toch nog had bedorven. Voor moeder kwam een eind aan haar pakketten. Zij streed, zolang Jan zat, met eigen wapen. Stond aan het fornuis haar moed bijeen te rapen... zond zeven broden... Zeven tegenzetten. En ook het reizen was achter de rug. Ze gingen met de trein. Daar ligt het kamp. Daar zit die hin, daar woont die ramp. Dan zuchten ze en gingen maar weer terug. Ziet ge de boer de vredezakker ploegen? Mijn moeder heeft Jans foto op de kast gezet. Mijn vader geeft in het graf een antwoord aan die vroege en de oude man. Hoe draagt hij het? Enkele maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... verlaat Simon Carmichael de redactie van De Vooruit. En omdat hij dan, zoals hij zelf zegt, de zorg had voor een vrouw en een wenend kind... begeeft hij zich in een wonderlijke reeks schrijf en andere avonturen. Uh. Bij de, uh, de, kijk, dat boekje van mij was uitgegeven bij de Arbeiderspers in 19... kort voor de oorlog, in 1940, 50 dwaasheden. En de man die toen bij de Arbeiderspers de uitgeverij deed... Hoofd van de uitgeverij was, dat was Fred van Eugen. En Fred van Eugen, die is ook weggegaan bij Arbeiderspers. En die heeft toen een soort boekenabonnementje opgezet. Met nog wat mensen die weg waren daar. Het heette De Muiderkring. En dan kon je je op abonneren. En dan kreeg je vier boeken per jaar. En toen zei hij tegen mij: Wil jij niet een boek voor me schrijven? krijg je 500 gulden. Nou, dat was niet mis. Dus ik zei, dat is goed. Ik kom thuis, ik zit tegen mevrouw... nou, ik heb Fred van Heugen gezien en ik kan een boek voor hem schrijven. En ik heb gezegd dat ik dat zal doen. Vijfhonderd voel hebben hebben ervoor. Toen zeiden ze, waar had het boek dan over? Toen zei ik, dat weet ik niet. Maar ik zal een detective maken, want die kun je verzinnen. Dat is het enige soort boek dat je kunt verzinnen. Hè? Nou, en ik aan het verzinnen. Het werd steeds ingewikkelder. Oh, wat was dat ingewikkeld. Ik was de, en toen had ik de helft had ik al ingeleverd. En dat was eigenlijk al gezet. En toen wist ik eigenlijk niet meer hoe ik er precies uit moest komen... uit het immense probleem. Maar ik heb dan toch na heel lang worstelen heb ik dat boek afgekregen... voor die 500 gulden, want die hadden we toch hard nodig. En uh, toen kreeg ik van Van Heuggen een briefje, een heel boos briefje... waarin stond dat het eigenlijk te kort was. <laughs> Toen hebben ze geloof ik een beetje geïnterminieerd en zo. Het is dan toch uitgekomen. Maar ik ben er niet erg trots op. Wat ik ook nog gemaakt heb... dat weet ik ook nog aan het begin van, van die oorlog... dat was een boekje met... Eh, fietstochten en wandelingen door Den Haag. En eh, dat heb ik niet alleen gemaakt... want dat heb ik met allerlei mensen gemaakt. Want ik was zelf een heel slecht fietser, hè? Heel slecht wandelen. Dat is heel moeilijk om precies te beschrijven hoe je dat moet doen. Kom bij deze boom linksaf. En, en dan komt u al spoedig, et cetera. En uh, nou, een paar mensen die ook zonder werk waren. Jaap Nunes vas heeft er een paar voor me gemaakt van die wandelingen. En Marcus die was ook een journalist uit Den Haag. Die heeft er ook twee voor me gemaakt. En... Maar ik, ik heb er zelf ook een paar gemaakt. Maar ik vrees dat de mensen die die wandeling hebben gevolgd... dat die nog steeds ergens in een bos radeloos dat te roepen... waar de weg naar Den Haag terug is. Want ik geloof dat die niet echt goed was. Maar het is wel uitgekomen. Dat is van de VVV, was het. Maar ja, wat ik nog meer gedaan... Ik heb nog gewerkt bij, op een atelier van een vriend, vriend van mij in Amsterdam. Was dat al. Die... Uh, had een oventje en die bakte in dat oventje broodjes. Want er was toch bijna niks meer te koop zo tegen het einde van de oorlog. Die man die maakte van klei maakte die een poppetje. en die Honderd van die poppetjes. En dat was, het poppetje heette oude taaien. Dat stond er ook onder, oude taaien. En dat bakte die dan in dat oventje, al die honderd oude taaien. En die werden dan op een hele grote tafel gelegd. En mijn werk was dan. Dan moest ik met een kwastje. eerst al die mannetjes een rood hoedje geven. Hè? En dan allemaal een geel gezichtje. En dan allemaal een blauw jasje. Honderd blauwe jasjes. En dan allemaal een groen broekje. En klomp had Jan. En dat was man. Daar, daar je, Ik geloof dat ik een. Als nou, zoiets iets van een dubbeltje per oude taaie kreeg. Het was niet veel. Oh ja, het was. Dat is toch handwerk. Hè? Simon Carmichelt, uit het leven van een schrijvend persoon. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Banning en gearrangeerd door Bert Page... werd gespeeld door het Metropoolorkest onder leiding van Dolph van der Linden. Commentaar, Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie, Tony van Verde. Een mooi uurtje ambachtelijke kwaliteit in Tony van Verre ontmoet Simon Carmichelt. Inderdaad, een bijdrage van De Vara uit 1977. Het bijzondere aan dat programma, Tony van Verre ontmoet, was natuurlijk onder meer dat de interviewer zelf in het gesprek helemaal niet meer te horen was. Het was een duizendpoot, hoor, die Tony van Verre. In zijn jonge jaren actief bij Mignon, de jeugdomroep van de AVRO. Als auteur was hij betrokken bij het VARA-radioprogramma Vrij Entree. Hij zong, schreef het merendeel van de teksten zelf. Schreef ook liedjes voor onder andere Annelies Bauma, Henk Elsink, Edwin Rutte en Leen Jongewaard. Zoals we eerder dit uur hoorden. Uh, Carmichelt en van Verre zitten nu allebei boven. Zo daar sprake van is. En zullen daar dan ook niet snel uitgepraat zijn, denk ik. Mocht u willen reageren op Woord, eh, mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur een kaartje naar Woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Zometeen na het journaal gaan we eh, bevlogen aan de slag met schrijvers. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog vier uur Woord.